Ik wil je van de En ik hoopte maar dat die voldoende ver van het ziekenhuis gelegen waren, zodat bij John Durden zouden kunnen hem opvallen. Ik zag dat als een soort omsingelende beweging, met John ergens op een punt tussen ons en het ziekenhuis waarvan hij zich logischerwijze zou verwijderen. En een beetje geluk zou hij regelweg in onze armen lopen. En ik moest hem terug tot elke prijs. Want hij was een van de belangrijkste schakels van de ketting kettingdeentmeijl met de drie mensen van het voormalige ruimtestation Delta 2 verbond Drie mensen, die de maandweging van juni 2084 van zeer nabij hadden meegemaakt. In verschrikking achter de rug hadden die wellicht blijvend geestelijk letsel hadden veroorzaakt. In niet voor te stellen omstandigheden, en nadat zij de ondergang van Delta 1 hadden gezien, waren zij erin geslaagd de te breken. Ten door puur toeval tellen ze gered. Ik heb ze behandeld, een paar we net ze opgetekend waren. Het waren stamelende, ellendige wezens op de rand van krankzinnigheid. Of even over die grens, wie zal dat zeggen? Ach ja. En toen hoorde ik ook voor het eerst dat vreemde woord, dat nu in wel 10.000 rapporten te lezen staat: de planeetheeter. Maar ik heb gelijk Ik wil dat niet manipuleren Wat ik gezien heb, heb ik gezien En ik zal inderdaad. vinden Let alleen uh. En vernietigen Prolijs even Ik even Dat ben ik moe. Oh. Dorst. Dorst. Uh, Rioolwater. Ik heb ooit nog iets anders gedronken. En uh, dan... was het allemaal zo. Uh, het vuile stinkende, weer. Draken water dat getronken toen. Wanderlijk. Uh, Wat kotsen er dan. Uh. Erika. Peter! what's you go, Peter! you Peter! Peter! you Peter! Peter! There ik bedoel goed, ik zal intrekken. Ik bedoel, ik We zullen nog te drinken geven. Mijn ja. nee, dader kan besmet zijn. Het stinkt beter. Ja, kan ik het helpen dat het stinkt? Ik vond niks anders. Ik heb er voor toch maar mijn leven voor gewaagd. Uh... <laughs> Als je dat toch leven kunt noemen. Ja. Heb je het nou over gedronken? Kan het jou iets schelen? Ja. Ja, dat kan me inderdaad iets schelen. Kerry, stel de rollen voor de buitenkant, dan moet ik voor zorgen. Oh, dat is goed nieuws, Je Geef jongel, maar van te drinken, ja of nee? Oké, oké, oké, geef hem dan maar wat. Anders ik heb hem opgestuurd. Ik heb het dus met dat lijk. Waarom gaan we me niet bij lichten? Wat voor zin heeft dit nog? Ik weet het ook niet meer. Maar We hoe mag ik het anders wijs gedaan? Ze hebben het zelf nog gezien. Ja, misschien. Ik vind het wel een Het ging er zo ijselijk vlug. Out, right? wow. the dat yeah. Dat vond ik nog Voor elke knol. Yeah. Uh, ja? Ja, ja, hij is even. Uh, Bij Wie is niet meer in staat om iets te vreden? Uh, uh, dat is. is is ik ja heb iets te drinken voor je. Iets te drinken voor je. Iets te drinken voor je. Iets te drinken voor mij. Iets te drinken. Ik zit in zijn gang. Laat Die van En plaats van mijn voorkeur in te Jullie moeten trachten om de verblinden met de lampen. Dan kan ik hem op een behoorlijke wijze uitschakelen. Josh. Goed, Dat is het. Zeg de maldeus. Op mijn teken richt jullie alle lampen op Nee, nee. Nee, ik wil dit. Nee. Lampen op de hoogse te Nee. Precies, dit is een schouderaar, dokter. Het blik zeeft niet over, het blik zeeft zelf. God. dat ben ik genoeg. Is het niet Doctor. hem, dokter? Dokter Kembal komt hier maar u heeft hem toch zelf ook onderzocht? Hij is nog lang niet hersteld, Erika. Wat heeft hij nou precies? Vervolgens, warentien, is een te sterk woord. Maar daar lijkt het wel op. Dat heb je trouwens zelf kunnen vaststellen. Ja. Oh, we krappen hem wel weer op. Met veel geduld. Dat is het echte. Wat bedoel je? Dat de tijd vergt. Veel tijd, weet ik. En er is geen tijd meer, dokter. Ik weet het. En dus, ik ben niet ziek. Niemand van ons beweert dat je ziek bent. <laughs> nee. Ik heb het je toch al vaak gezegd. Jij en Peter zijn normale mensen. Volkomen normaal. Maar ook een normale mens kan zich iets voorbeelden. Wij hebben het gezien. Goed, goed, jullie hebben het gezien. Laten we vooropstellen dat jullie echt hebben waargenomen dat uh, dat ding van de maan naar de aarde is gekomen. Regelrechte, de stille oceanen. Het was een enorm ding. Fantastisch, ja. afmetingen van een doen. Alles goed. Tot daar, jullie waarnemingen En dan hebben we een van de wetenschappelijke waarnemingen naast. Nou oh, die ken ik echt wat van buiten, hoor, dokter. Mooi, maar toch blijft je enige argument. Wij hebben het gezien. Oh, daar is dokter Kimbal. Ja. En hoe laat die dokter? Hij is, in gevallen. Hij is totaal hard Die dokter heeft hem zeker geen goed gedaan. En wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor onze zaak? Nou, dat die niet in stapel zijn al dit volgende week dan ons gesprekken deel te nemen. En dat spijt me evenzeer als en Erika. Maar ja, daar is niks aan te doen. Maar uh, intussen kunnen we kunnen intussen weer doorgaan, is dat akkoord? Akkoord. Misschien morgen dan? Gaat u er niet in opzicht van op dokter. Samen met Peter, tussentijds. Wij willen elkaar aanvullen en een keer. Erika, ja, dat de grootmaal, We ja, zijn voorlopig nog niet zo zover dat ik jullie tegelijkertijd ga opvragen. Dat is nou een uitspraak van de man van het vak, je wel? Ik kan me niet permisseren om maar één stap over te staan. Goed. Nou, nou, nou, nou, ik spreek dan naar het jonge. Maar <laughs> verbruikt u toch, hè? Nee, nee. Dat is even om een vele gebritiekje erover wel verrijden. Het dus, is precies, hoe weet je zo precies dat wij John in de jonge moesten zoeken? Nou, ik weet het niet precies, ik vermoedde het. Op onze uh, tocht bracht hij namelijk steeds waterkool ondergronds weg te duiken. Nou, zoet, maar niet van een leven. Moera, ja, het zal allemaal wel uitgebreid tot tafel moeten komen, denk ik ben jij echt niet uh, te moe om dat we een maand niet door te gaan? We kunnen het ons niet permitteren, nog lange tijden verlies dokter. Dus we moeten doorgaan. Ja, goed. Als ik mij nou verinner, beschrijf, hm? beschrijf je mij jullie waarnemingen van de maanbeving. Iets als een grote vulkaanuitbarsting, maar op een bijzonder grote schaal. hoe is dat? Mm -hmm. Ongeveer, ja. ja. Maar misschien kunnen we nog even het laatste stukje van die dondernaal beluisteren, dan zijn we er zo in. Oh nee, niet van niet dokter. Waarom niet? Ik, ik, ik sluit wel aan. Ja, ja, maar je kunt er makkelijk in afsluiten. Alsjeblieft, alsjeblieft, doe het niet. Oké. Okay. hier krijg ik echt je zin, ik sluit ze. Nou, uh, toen kwam dat verschrikkelijk ogenblik. Ik heb uh, naar het vijfde deel van de planeteneter iets te drinken voor je door Julien van de Moorten. Rovenleiding Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus Erika Blanker, Marijke Merkens Peter Lansheer, Hans Kassenbarg John Doorn, Hans Veerman Aldis, Hans Hoekman Dr. Walter Simons, Willy Ruis deze realisatie: Tom Prudhon en Bram Hengeveld, Ruggie Bert dijkstra